zes uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Een woordvoerder van de politie is onderweg naar Bornen naar de plek waar een uur geleden een collega-agent is neergestoken. Die bellen we straks voor het laatste nieuws. Nu eerst het nos journaal Dick Taghert. Rond de behandeling van de Russische asielzoeker Dolmatov is op verschillende momenten onzorgvuldig gehandeld. Dat zegt de Inspectie voor Veiligheid en Justitie. Dolmatov pleegde in januari zelfmoord in zijn cel in een detentiecentrum. Verschillende organisaties hebben onzorgvuldig gehandeld en ook mensen die betrokken waren bij de juridische bijstand en de medische zorg aan de Rus. De inspectie vindt ook dat Dolmatov ten onrechte in vreemdelingenbewaring is gesteld. Staatssecretaris Steven vindt de bevindingen van de inspectie... in de kwestie Dolmatov buitengewoon ernstig en zorgwekkend. Ik vind het ook diep tragisch wat er gebeurd is en het raakt me ook. Het is niet alleen zo dat je goed voor iemand moet zorgen... als hij in de zit, maar het betekent ook nog... dat er iemand zat die er niet had horen te zitten. En dat maakt het wel, uh, maar wel dubbel, uh, dubbel verrang. De familie van Alexander Dolmatov krijgt een schadevergoeding. In Born in Overijssel is vanmiddag een politieagent neergestoken. U hoorde dat al zo even. De slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is er vandoor gegaan. Hoe ernstig de verwondingen van de agent zijn is nog niet duidelijk. En ook is niet bekend wat de aanleiding voor de steekpartij was. Premier Rutte bestrijdt dat het kabinet na het sociaal akkoord niet meer hervormt, zoals critici zeggen. Het is waar dat we sommige hervormingen een jaar uitstellen, maar we hebben daar concessies gedaan. Dat klopt, absoluut. Maar al die zaken die we ons hebben voorgenomen, die gaan we dus doen. En we gaan ook de rijksbegroting op orde brengen. Volgens Rutte worden in de afspraken alle noodzakelijke hervormingen echt vormgegeven. Doordat we daar nu een akkoord over hebben gesloten, is er een breed draagvlak, zei hij na de ministerraad. Rutte verwees onder meer naar de maatregelen op het gebied van de sociale zekerheid, de pensioenen en de arbeidsmarkt. De Openbaar Ministerie in Amsterdam verdenkt een man van 37 ervan... dat hij met opzet dinsdagavond een jongetje van drie van een flat heeft afgegooid. De jongen overleed een dag later aan zijn verwondingen. De man wordt verdacht van moord, dan wel doodslag. Hij is vanmiddag voorgeleid aan de rechter commissaris... die zijn voorarrest met twee weken heeft verlengd. De ouders van het jongetje zijn wel weer vrij. Volgens de politie zijn ze ook geen verdachten meer in de zaak. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor de stof PMMA. Die zou in gevaarlijke hoeveelheden terechtgekomen zijn in ecstasypillen. En dat is erg gevaarlijk, zegt het instituut. Problemen die kunnen ontstaan zijn met name oververhitting en uh, ook overstimulatie van, uh, ja, van organen zoals het hart. Dus feitelijk uh, hartstilstand kunnen optreden, hartritmestoornissen. En oververhitting kan uh, uiteindelijk gewoon leiden tot de dood. Uh, mensen kunnen een temperatuur krijgen van uh, ja, ver boven de 40 graden. Trimbos Instituut trof de stof aan tijdens reguliere drugstesten in Amsterdam en Noord-Brabant in poeder, dat werd verkocht als ketamine en MDMA. Die zijn een bestanddeel van ecstasy. Maar het poeder bleek alleen uit PMMA te bestaan. Omdat het veel langer duurt voordat ze die stof werkt... nemen gebruikers na korte tijd nog een dosis. En dat maakt het extra gevaarlijk. De jongens die eergisteren in Krimpen aan de IJssel... een meisje van negen op straat mishandelden... en probeerden te beroven, zijn aangehouden. Het gaat om vier jongens uit Krimpen aan de IJssel. Zij zijn 16, 17, 17 en 18 jaar... Um, wij zijn benieuwd naar wat ze te vertellen hebben en uh, wij zijn dan ook nu op dit moment met hen in voor. Meisje werd woensdagmiddag op straat geschopt en geslagen. De jongens eisten geld van haar. Toen een oudere vrouw zich ermee bemoeide, sloegen ze op de vlucht. Negenjarige meisje liep een zware hersenschudding en een bloeding in de hersenen op. Het weer nog, wolken en buien, maar hier en daar ook wat zon. Vanavond neemt de buigheid af. Morgen geregeld zon. En slechts een enkele bui bij 8 tot 15 graden. Zondag flink wat zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Bijna Zwaan bij de AWB. Wat zijn de cijfers die horen bij een ouderwetse vrijdagavondspits? Ja, toch zo'n 160 kilometer file. Dat hebben we lange tijd niet gezien op, uh, op een vrijdag. Heeft natuurlijk alles te maken met de buien die je voor de spits over het land trokken. Nou, het meeste is nu al weg. Maar toch het resultaat zien we nog vooral ten zuiden van Utrecht. Op de A2 en de A27 naar het zuiden. Op die A2 14 kilometer tot aan Zaltbommel. En bij Gorkum op de A27 zelfs 18 kilometer vanaf Everdingen. Verder nog een aantal ongelukken. Op de A6 vanuit Amsterdam naar Lelystad bij Almere stad West. Vijf kilometer file levert dat op. Er is één rijstrook dicht. De werkzaamheden op de A50 bij de Waalbrug bij Ewijk die zijn goed voor acht kilometer file naar het zuiden. De A76 van Heerlen naar Geleen. Na een ongeluk bij Nut, vijf kilometer. En de N279 helmond den Bos is in beide richtingen dicht bij Helmond. En dat komt door een ongeluk. Dankjewel je, Zo drukt het laatste half uur van het Radio 1 Journaal.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 Morgen in het Nieuwe Magazine. Jolant op avontuur in Istanbul. Je kind opvoeden in de stad. Koop morgen het AD. Prettig weekend. Langhenkel kent u al van opleiding advies en detachering voor overheid en bedrijven. Maar wist u ook dat ze een gratis spel weggeven over Nederlandse gemeenten? Kijk maar eens op langhenkel.nl. AD Weekend is vernieuwd. Koop morgen het AD met het Nieuwe Magazine. Prettig weekend.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 Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. 7 over 6, goedenavond. De kerncentrale in Borselen gaat dicht. Echt, helemaal stilgelegd vanavond. Maar niet lang hoor. Straks uitleg van de directeur. We beginnen met de dood van de Russische activist Dolmatov. Daar zijn heel veel fouten gemaakt. Dat zegt de Inspectie Veiligheid en Justitie die onderzoek deed naar zijn dood. Dolmatov vroeg asiel aan in Nederland, maar pleegde zelfmoord in zijn cel. Volgens de inspectie is door de hele keten heen onzorgvuldig gehandeld. De inspectie concludeert dat de informatie die de Vreemdelingenpolitie op papier heeft gesteld... op meerdere plekken feitelijk onjuist is. Hierdoor kan onterecht de indruk ontstaan dat zorgvuldig is gehandeld. De piketadvocaat en de vreemdelingenpolitie... hebben bij de insluiting van de heer Dolmatov... een opvallend passieve houding ten opzichte van elkaar aangenomen. Beiden hebben de eerste stap van de ander afgewacht. De belangen van de heer Dolmatov zijn hierbij... volgens de inspectie uit het oog verloren. Staatssecretaris Teven van Justitie erkent dat er fouten zijn gemaakt. Je kan tot geen andere conclusie komen... dat de bevindingen van de inspectie dat die buitengewoon ernstig zijn. En dat er op verschillende momenten door verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig is gehandeld. Ook Don Matoff's voormalige advocaat Mark Weingaarde, is duidelijk over de conclusies die de inspectie trekt. Spijkerhard En helaas uh, allemaal maar al te waar. De inspectie van uh, Veiligheid en Justitie heeft ook vastgesteld... dat hij niet in vreemdelingenbewaring had horen zitten. En dat de systemen zo slecht op elkaar aansluiten... dat zelfs op het moment dat de rechtbank tegen de IND bekendmaakt dat er beroep is ingesteld en dat Alexander dus rechtmatig verblijf had... dat de IND dat in zijn eigen systemen niet eens om kan zetten al advocaat van Don Maatov Michiel Breedveld in Den Haag, als we dit allemaal even op een rijtje zetten... dat, dat ligt er niet om. Nee, je kunt je eerder afvragen wat ging er wel goed... als je luistert naar uh, de opsomming van fout op fout op fout... die de Inspectie voor Veiligheid en Justitie heeft opgesteld. Ja, en dan, uh, je hoorde het net al, uh, gaat het over die juridische bijstand... van die puketadvocaat, uh, van de instanties zelf, de Vreemdelingendienst. Uh, maar dat gaat ook over de informatievoorziening. Uh, Don Maatov had niet eens in vreemdelingenbewaring gesteld mogen worden, want zijn zaak liep nog. Althans, het hoge beroep was aangetekend... en daardoor had hij niet vast mogen zitten. Ja, en het allerergste is nog wel uh, ja, de medische zorg... die schromelijk tekortschiet. Uh, het was bekend dat hij suicidaal was, in ieder geval bij de politie. Daar heeft hij ook 24 uur observatie gehad... maar bij de overdracht naar het uitzetcentrum in Rotterdam... is die informatie uh, niet goed uh, aangekomen. Uh, en ja, daar is hij gewoon alleen in een cel uh, beland, wel op een extra zorgafdeling, maar met totaal geen toezicht. En daar pleegt hij zelfs een, uh, een zelfmoordpoging... en bij de tweede keer uh, met fatale gevolgen. Ja, zeg Michiel, één dat, dat pikant puntje blijft onbesproken. Hè? We hebben te maken met de Russische activisten. Hoe zit het met de mogelijke betrokkenheid van inlichtingendiensten? Ja, die suggestie is altijd gedaan vanuit uh, ja, mede-activisten... vanuit de familie ook van uh, Dolmatov, uh, dat de KGB hem tot zelfmoord ged uh, gedreven zou hebben. Uh, ook zijn er veel vraagtekens over die uh, ja, zogenoemde afscheidsbrief... die hij geschreven heeft. Heeft hij dat nou wel gedaan of niet gedaan... Um, de inspectie zegt daarover, ja, dat viel niet onder uh, onze juridictie. Daar mogen wij geen onderzoek naar doen. Uh, ik heb dat wel gedaan uh, en rondgevraagd hier bij de diverse ministeries... betrokken bij de inlichtingendiensten. Ja, ze kunnen het niet op band zeggen, maar de boodschap is eenduidig. We hebben daar totaal geen aanwijzingen voor. Geen betrokkenheid van de Nederlandse AIVD. Uh, hij was uh, medewerker van een raketfabriek niet benaderd en uh, de IVD heeft ook geen aanwijzingen dat de Russische KGB contact heeft uh, gezocht met hem. Maar goed, het zou even goed toch gebeurd kunnen zijn. Oké, okay, we weten inmiddels ook dat er schadevergoeding zal worden betaald aan de moeder van Dolmatov, die ja. het hele onderzoek ook, ook voortdurend heeft aangezwengeld van zoek het uit, zoek het uit. Als die schadevergoeding uh, er komt, wat betekent dat voor eventuele personele gevolgen hier in Nederland voor mensen? Nou ja, strafrechtelijk gezien uh, is er niks verwijtbaars, dus niemand zal uh, strafrechtelijk vervolgd worden met mogelijke gevangenisstraffen of zware boetes. Wat wel gebeurt is dat, ik noem het net al, die medische zorg die zo schromelijk tekortschoot, uh, dat de mensen die daarbij betrokken zijn, dus uh, verplegers en uh, een arts, zich moeten verantwoorden voor de tuchtrechter. Dat wel. Uh, maar verder blijven er uh, personele gevolgen achterwege. Dan kijken we even naar de eindverantwoordelijkheid Michiel. Ja. Want de inspectie die zegt, deze hele vreemdelingenketen functioneerde, functioneerde niet in dit geval, is kwetsbaar, heeft tekortgeschoten. kan dit mogelijke gevolgen hebben voor Teven zelf? Nou ja, Teve, um, ja, om het maar volks te zeggen, knijpt hem enorm. Uh, hij liet zich ook ontvallen. Dit is de ergste kwestie waar ik in mijn uh, functie mee te maken heb gehad. Het raakt hem zeer uh, wat er onder zijn verantwoording is gebeurd. Iemand overlijdt dus onder zijn verantwoording. Het, uh, hij trekt het zich enorm aan, dat ten eerste. Maar ten tweede, ja, het heeft natuurlijk mogelijk ook politieke gevolgen. Want um, ja, uh, denk bijvoorbeeld aan de Schipholbrand, waar ook doden zijn gevallen. Daar zijn twee bewindspersonen, ministers, afgetreden. vanwege fouten die er gemaakt zijn. in. Ja, ook misschien vergelijkbare omstandigheden. Hè, bij detentie van mensen en de behandeling van mensen. die je daar eh, hebt. Ja, mogelijk dat dat nog in de lucht hangt. Um, en ja, de hamvraag is natuurlijk. als je deze opzomming van fout op fout op fout. Uh, van de behandeling van iemand. Uh, in vreemdelingendetentie leest. Ja, er reist natuurlijk de vraag, hoe zit het met andere gedetineerden? Zijn die er even slecht aan toe als de heer Domaantoff? Ik voel een uh, lang gesprek in de Kamer binnenkort. Ja, volgende week uh, zullen we het allemaal meemaken. Michiel Breedveld in Den Haag, dank je wel. Het begon met een geheimzinnig telefoontje afgelopen maandag. Werkgevers en werknemers belden met ROC Mondriaan in Den Haag of ze ruimte hadden daar. En uiteindelijk werd daar gisteravond in een klaslokaal een akkoord gesloten dat Rutte, de premier, historisch noemt. Verslaggever Marcel Bril, je bent al de hele middag op dat ROC, even teruggrijpen, even reconstrueren. Je deed dat met de baas daar, maar eh, waren de leerlingen ook verrast dat al die hoge heren daar op bezoek kwamen? Ja, want uh, die wisten natuurlijk van niks. Die zijn ook met hele andere dingen bezig, hoor. eigenlijk op dit moment. Want dat is hier een toetsweek, dus daar zijn ze heel erg mee bezig. Maar ze keken naar buiten. Je hebt hier heel veel ramen, ook in de aula. Ze keken naar buiten en zagen opeens allemaal dure auto's staan... en dachten, wat is daar nou precies aan de hand? Allemaal kamerploegen, dat vonden ze interessant. Nou, niet iedereen herkende die heren, hoor, sommigen wel. Uh, Rutte, die kenden ze nog wel, maar die anderen, daar wisten ze eigenlijk niet wat er was. Uh, wat er aan de hand was, nou, en, en inhoudelijk hebben ze zich daar ook niet zo heel erg uh, in verdiept. Maar ze vonden dat wel interessant... Uh, de leraren zelf, de docenten, ja, daar, daar gebeurde natuurlijk ook nog wel het een en ander. Want ja, een zoete inval op de afdeling. Het was de afdeling Handel. Uh, op dit ROC, waar uh, ze uiteindelijk allemaal bij elkaar gingen zitten. Ja, voor hen werd het ook uh, heel gek. Uh, want uh, ja, ook zij zagen die auto's en zagen de mensen naar binnen gaan. Uh, drie docenten van die afdeling die zijn zo vriendelijk om nog eventjes uh, bij mij te staan. op dit toch wat late uur als het om schooltijden gaat. Uh, we kijken naar een foto. De uh, premier, de vicepremier, Rutte en Asje. Die staan te poseren. En als je dan tussen die schouders doorkijkt dan staat u er ook op. Um, ja, hoe, hoe is dat gek? Is het, hoe was het eigenlijk om um, nou ja, toch zo uh, uh, overvallen te worden? Was dat bijzonder? Dat is heel bijzonder. Eerst kijk je uit het raam, dan denk je al... wat doen al die grote auto's hier? Vervolgens is er één grote drukte. Dan zie je alle bussen van de, onder andere de NOS staan. En dan ga je toch eens even kijken, wat is er aan de hand? En dan loop je bijna letterlijk tegen premier Rutte aan. Snel gevolgd door minister Ascher En het hele gevolg... En dan ga je toch even in de gaten houden wat er allemaal gebeurt. Heel bijzonder. Ze kwamen hier natuurlijk om afspraken te maken. Jullie zijn ook werknemers natuurlijk. Het gaat ook over werknemers. Wat is voor u, als u zo die berichten bekijkt... het belangrijkste dat er is afgesproken? Voor mij als docent en werkend in het onderwijs... is uh, dat de nullijn, uh, laten we zeggen, niet wordt gehanteerd. Dus uh, die gaat eraf. Meer loon. Meer loon, ja. Eigen belang. Ja, eigen belang. In die zin, ja. Nu leiden jullie ook studenten op, studentenhandel. Handel, dat is ondernemen. Helpen deze maatregelen de jonge ondernemer, denken? u. Heel direct weet ik dat niet. Ik weet wel dat als er uh, vertrouwen is dat de economie uiteindelijk beter gaat. Ik ben docent Nederlands van economie, weet ik weinig. Maar dat pik ik er toch uit op. Als er vertrouwen is, mensen willen weer wat geld uitgeven... dan moeten er, heel simpel gezegd, winkels zijn. Die moeten er zijn. Wij leiden de mensen op die in de winkel staan of die zo'n winkel starten op die manier, ook voor de ondernemers, zit er dan denk ik wel wat in. En zo komt u op een foto terecht, met de premier, met de vicepremier, u ook erbij. En dan er staat onder wij gaan akkoord. Betekent dat dat u het een goed akkoord vindt? Uh, uh, in zekere zin wel. Ja, u heeft er zich er nu aan verbonden. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Ja, dat is een heel mooi moment in mijn, uh, in mijn leven, zou ik zeggen. Dank u wel. En dan weer over tot de orde van de dag. En wat resteert is die mooie historische foto voor in het plakboek Mars april bij het Mondiaan College. Dankjewel. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen, Wijnand Zwaan? De grootste drukte die ligt nu al achter ons, Tim. De files worden geleidelijk aan wat korter. Ten zuiden van Utrecht staan nog wel de langste files. Vooral op de A2 richting Den Bosch. Maar de allerlangste die staat op de A27 van Utrecht naar Breda... tussen Hagestein en de brug bij Gorken bij elkaar, 13 kilometer. And you'll know you're in, and you're out, you're up, and you're down.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 Hadden kool, de baseballs. Een goede anderhalf uur geleden, rond kwart voor vijf vanmiddag, is in Borne een agent neergestoken. Woordvoerder van de politie ter plekke Ellen Prummel. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, hoe gaat het met de agent? De agent is gelukkig buiten levensgevaar. Wat is er gebeurd? omstreeks kwart voor vijf vanmiddag uh, is een agent uh, neergestoken. Wat er zich exact heeft afgespeeld, daar kan ik op dit moment nog niks over zeggen. Dat is nog niet geheel duidelijk. Uh, de agent is afgevoerd naar het ziekenhuis, gelukkig buiten levensgevaar. En wij zijn op dit moment druk op zoek naar de dader. Die is nog voortvluchtig? Ja, die hebben wij nog niet kunnen aanhouden. Weet u wel om wie het gaat? Wij weten om wie het gaat. Oké, okay, dus dat maakt de zoektocht ongetwijfeld wat makkelijker. Want hoe wordt die zoektocht uh, uh, gedaan? Ja, wij zijn uiteraard met een heleboel uh, agenten in Borne aanwezig. Die rijden hier rond, die kijken. Uh, en daarnaast is er ook een helikopter aanwezig... die natuurlijk vanuit de lucht een goed overzicht geeft op uh, de plaats Borne. En hopelijk uh, kan dat ook nog bijdragen aan de aanhouding van deze man. Ja, want uh, als u weet om wie het gaat, waar het gebeurd is... dan kunt u ook iets zeggen over de toedracht, neem ik aan. Nee, dat kan ik op dit moment nog niet. Dat is voor mij nog niet geheel duidelijk. Uh, u moet zich voorstellen dat wij op dit moment ook heel druk bezig zijn... met onderzoek naar wat er zich exact heeft afgespeeld. Uh, dus dat is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Ja, waren er andere collega's bij? Toen... Er waren collega's bij. De, op het moment van de steekpartij? Ja. En die zijn er toen niet in geslaagd om de, de, de dader uh, te overmeesteren? De dader is nog steeds voortvluchtig, dus die hebben wij inderdaad helaas niet kunnen aanhouden. Ja, en die zijn wel ongedeerd? Ja, er is één agent gewond geraakt. Eén agent, maar die andere agenten die erbij waren, hoeveel waren dat er? Dat durf ik zou niet te zeggen, dat weet ik niet. Nee. Volgens de collega's van RTV Oost gaat het om een man uit de straat... waar de politie vaker langs gaat. Kunt u dat bevestigen? Dat kan ik op dit moment nog niet bevestigen. Daar is nog niet een voldoende beeld van. Oké, okay. en u krijgt in ieder geval hulp ook vanuit de omgeving... om deze man snel aan te kunnen houden? Ja, wij zijn uh, natuurlijk druk op zoek naar, uh, naar de daden. En dat doen wij met, uh, met alle mogelijke agenten die wij uh, in, de, in de omgeving uh, beschikbaar hebben. Goed, we zijn anderhalf uur verder. Hopelijk is vanavond die aanhouding. Elle Prummel, woordvoerder van de politie, dank u wel. Graag gedaan. Vanuit Borne is dat. De kerncentrale in Borselen wordt vanavond stilgelegd. Nou ja, voor even dan. Want de splijtstof in de reactor is aan vervanging toe. Directeur van de centrale in Borselen, Jan van Capelle, goede avond. Goedenavond. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Is er een uitknop voor een kerncentrale? Die is er, maar we gaan op een ordentelijke manier uit bedrijf. Dat wil zeggen dat we gewoon langzaamaan het vermogen afnemen en op een gegeven moment bij laag vermogen wordt de generator van het net geschakeld, dan gaat de installatie verder tot uiteindelijk de reactor kritisch is gemaakt. Maar oh. tussendoor zijn er heel veel beproevingen die wij verplicht moeten doen. De hele uh, spice is natuurlijk uh, bedoeld om nieuwe splijceover in te zetten. Maar daarnaast is het ook een periode waarbij er heel veel tests en preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Daar hebben we het zo direct even over. Ik ben toch een beetje geïntrigeerd door de manier waarop je een kerncentrale even uitzet. Want u beschrijft daar is een, een protocol waarbij nogal wat stappen worden gezet... en waarschijnlijk ook wat mensen bij betrokken zijn. Ik probeer me daar een beeld van te schetsen. Nou, voor een gewone uitbedrijfname, of je dan heel snel of uh, gewoon uh, keurig netjes als vandaag gaat... daar is de normale wacht ruim voldoende voor. Okay, want je hebt natuurlijk een noodrem als er iets groots gebeurt... dat je onmiddellijk een kerncentrale kunt stilleggen. Dat klopt. Maar die zullen we voor zoiets niet gebruiken. Want dat is een, een behoorlijk grote uh, ja, trans, transiënte verandering voor de kernstralen, voor de hele installatie. En die wil je vermijden. Daarbij is het zo dat uh, in dat hele traject naar beneden toe ook allerlei beproevingen nodig zijn. En dan moet je van tijd tot tijd uh, een stopmoment inbouwen. Uh, en dan kun je een, uh, een bepaald component, een bepaald systeem kun je testen. Er zijn veel testen bij die je alleen maar kan testen wanneer je uit het bedrijf gaat. Oké, okay. want de bedoeling is natuurlijk om die splijtstof te ja. verwisselen, zoals u, zoals u zei. Hoe, hoe vaak komt dat voor? In ons geval doen we dat telkens en, uh, na één jaar. Uh, dat hangt van de type centraal af. En wat de bedrijven optimaal vindt, zijn centrales die anderhalf of zelfs twee jaar lang draaien voor ze splijt verwisselen. In ons geval hebben wij ervoor gekozen om dat elk jaar te doen. Oké, okay. en wat gebeurt er dan met die oude splijtstof? Uh, de oude splijtstof in... Dit jaar gaat het om 24 nieuwe elementen. Dat wil zeggen dat er van de 121 dus ook 24 uitgaan permanent. Die worden in een splijs opslagbassin gezet. Uh, ze produceren nog een hele tijd lang warmte. Dus een, een jaar of twee, drie blijven ze ontstaan om hun warmteproductie uh, kwijt te raken. En uiteindelijk worden ze voor uh, recycling uh, uh, vervoerd naar... Uh, Frankrijk. Ja. Um, u, u gebruikt dit moment, zoals u ook zei, om een aantal beproevingen te doen... onderweg naar dat moment van die vervanging. Onder meer ook om het reactorvat te controleren op haarscheurtjes. Hè? Want haarscheurtjes zijn eerder gevonden bij twee reactoren in België. Zijn er aanwijzingen dat dit ook bij u speelt? Nou, er zit nog even een, een bericht voor. We zijn nu met een aantal beproevingen bezig. De meeste beproevingen vinden plaats wanneer de reactor uh, volledig afgeschakeld is... en zelfs ontladen is. En uiteindelijk hebben we weer beproevingen als we in bedrijf gaan. Deze beproevingen uh, is een onderdeel van eigenlijk een, een set extra grote beproevingen, uh, waaronder bijvoorbeeld het turbine valt. En die vinden uiteraard plaats wanneer de reactie ontladen is. Ja, goed, maar ik wil even inzoomen op die haarscheurtjes die gevonden zijn bij twee reactoren in België. Zijn er aanwijzingen dat dit ook bij u zou kunnen spelen? Doel drie fenomeen, uh, want het is, is een bepaald... Ja, het is eigenlijk echt een fenomeen. Het is een enorme massa van, uh, van kleine scheurtjes die dicht bij elkaar zitten en, en helemaal rondom lopen. Dus het uh, is duidelijk iets bijzonders. Uh, die komt bij ons niet voor, maar het is wel zo dat wij daar een hele gerichte inspectie naar doen. Die, die komt bij u niet voor, dat weet u zeker? Dat weten wij zeker, ja. En waarom doet u dan onderzoek? Dat doen we eigenlijk omdat we daarmee zichtbaar kunnen maken dat ons onderzoek, wat... Uh, Goed deel papier is, goed deel bewijsvoering, maar ook ondersteund wordt door uh, dit soort inspecties. Op ons eigen of wat materiaal uh, wat gewoon daarvoor beschikbaar is. Uh, om dat ook aan, hoe we zeggen, zichtbaar te maken aan, uh, aan de buitenwereld. Oké, okay, uh, vanwege de maatschappelijke discussie hierover. Daar klopt, er is gewoon aandacht voor en dat is op zich begrijpelijk. Ja, maar u weet 100 zeker dat er bij jullie in worstelen geen uh, haarscheurtjes te vinden zullen zijn. Ik ben er zeker van dat dit doel drie fenomeen. Nog elk stuk staal, uh, daar zitten en er mogen ook dingen in zitten die we zijn, net niet perfect zijn. Daar zijn ook normen voor. Maar dit fenomeen is een heel bijzonder fenomeen. Dat hebben wij niet. Hoe laat precies ligt de hele centrale stil? Uh, ongeveer zes uur vanavond was de planning dat hij van het net af gaat. Uh, wanneer hij onder kritisch is, dus wanneer de reactor zeg maar, uitgedoofd is, dat weet ik niet even over. Oké, okay. en wanneer komt hij dan weer op gang? Uh, deze stop gaat ongeveer, gaat een kleine vijf weken duren. Vijf weken? Uh, het gaat een kleine vijf weken duren. Dat is een hele klus. Dit is inderdaad in afwijking van de normale uh, korte stop is het een hele grote klus. Er gaan zo'n 4000 onderhoudswerkzaamheden in zitten. Uh, met heel veel mensen. Bijna 1000 extra mensen bovenop de normale bezetting. Uh, zo'n 90 uh, buitenfirma's zitten erbij. Uh, er zitten ook hele grote karweiën bij. Ik noemde net al een turbineinspectie. In 2006 hebben wij uh, de laagdrukturbines, zijn de drie, vervangen... Die krijgen nu een, een grote inspectie. Het is ook zo dat wij een stuk van de generator, zeg maar de grote dynamo gaan vervangen. Dat zijn allemaal bijzondere kawaiiën. En daar uh, hadden we voor dit jaar een uitgebreide... reguliere reactorvatinspectie voorzien. Waarbij ja. dan die ene inspectie... Uh, is toegevoegd eigenlijk. Dat noemen wij een grote beurt, meneer Van Capelle. Wij noemen dat een grote beurt, ja. Ik wens u daar zo bij. Directeur van de kerncentrale in Borselen. Goedenavond. Goedenavond. En goedenavond, Joost. Joost Eerbans. Ah, Tim, goedenavond. Tim, als je, als je kinderen ziet fietsen op, oh, deze weken met een gekleurd hesje aan... en een, nummer, een rugnummer uh, op de fiets, wat, wat is er aan de hand? Dan is het weer uh, tijd voor het fietsexamen. heb ah. jij dat nog herinnerd van vroeger? Nee. Heb je dat nooit gedaan? Nee. nee. Ik, kan, ik kan me althans niet herinneren. Nou, of wacht Noord. even, met, ja. school, met de lagere school gingen Juist. we wel eens in, in optocht uh, van de, dat soort dingen doen. Ja, ik weet het niet. Nee, ja, april, mei is de tijd ervoor. Uh, Bromsnoor op het plein, weet je wel. En dan kon je met z'n allen aan het examen mee gaan doen. Met het, de gegut met de wijkagent, en, en dat gebeurt dus steeds minder. Die agenten hebben druk met boevenvanger, dat vind ik op zich logisch. Maar wat er ook aan de hand is, is dat steeds minder kinderen een fiets hebben. Ze worden allemaal met de grote auto gebracht naar het schoolplein. Dat is sneu, maar dat betekent inmiddels dat 20.000 leerlingen... ik vond nogal een aantal, helemaal geen eh, praktijkexamen meer doet eh, dit jaar. En daar slaat eigenlijk een eh, Veilig Verkeer Nederland even op de alarmbel. En jongens, dat, dat gaat niet goed, want ze zullen toch wel eh, moeten... Uh, testen of ze het een beetje kunnen, die kids. Uh, mijn vraag is eigenlijk, waar zijn de ouders? Politie begrijp ik, uh, geen fiets is, is ook een probleem. Maar ik zou zeggen, laten we dan als ouders inspringen... om dat fietsexamen mogelijk te maken. Uh, laten we in ieder geval proberen dat iedereen een examen kan doen. Uh, dat is mijn, uh, mijn stelling ook. Ouders, help bij het fietsexamen. Het is belangrijk, veiligheid van je kind. Ik zal me maandag ook meteen aanmelden uh, bij de school. Uh, we hebben in de show Veilig Verkeer Nederland, Tim. Uh, en de directeur van de Fietsersbond is ook, uh, is ook paraat. U kunt ook reageren in uw... Portie Gezond Verstand Radio op Radio 1 0800 1121 21 21. U komt hier rechtstreeks rechts binnen in aan de IJssel. Doe mee in Avondspits, leuk. Doe ook via Twitter mee, hashtag eens of hashtag oneens. Tot straks in Avondspits. U ziet dat steeds minder mensen op uw mailing reageren. Wij zien dat de respons met 20% toeneemt... als u er een persoonlijke landingspagina aan toevoegt...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 Verhoog je examencijfer met de Luzac-examentraining. Schrijf je nu in op Luzakexamentraining.nl Je zit in Londen, vertel. Ja, bij een Nederlands IT-bedrijf. Ze hebben hier net een kantoor geopend in de buurt van Covent Garden. al een investering lijkt me. Precies, en dat mag niet ten koste gaan van de activiteit in Nederland. Daarom financiert de Rabobank dit op basis van de vestiging hier in Londen. En dat is uh, bijzonder? Nou, geen enkele andere Nederlandse bank doet dat. Bijzonder genoeg. Oké, okay, overtuigd. Thuis in Nederland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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Staatssecretaris Steven vindt de bevindingen van de inspectie... in de kwestie Dolmatov buitengewoon ernstig en zorgwekkend. Want de behandeling van de Russische asielzoeker... is volgens de inspectie voor veiligheid en justitie onzorgvuldig gehandeld. Dolmatov pleegde in januari zelfmoord in zijn cel in het detentiecentrum. Verschillende organisaties hebben onzorgvuldig gehandeld... en ook mensen die betrokken waren bij de juridische bijstand... en bij medische zorg aan de Rus, zegt de inspectie. Premier Rutte bestrijdt dat het kabinet, nu er een sociaal akkoord is... niet meer hervormt, zoals critici zeggen. Volgens hem worden in de afspraken alle noodzakelijke hervormingen... echt vormgegeven en is er met dit akkoord een breed maatschappelijk draagvlak. En in Borne over Rijssel is vanmiddag een politieagent neergestoken. Slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De dader is er vandoor. Hoe ernstig de verwondingen van de agent zijn is nog niet duidelijk... en ook is niet bekend wat de aanleiding voor de steekpartij was. En waren de hoofdpunten. Dan nu het weer met Willemijn Hoeveer. We trekken over met name het noorden en oosten van het land nog stevige buien... die gepaard kunnen gaan met onweer en ook hagel. In de loop van de avond en nacht neemt de buiigheid af. Wel kan er dan mist ontstaan, vooral in het noorden en westen van ons land? Er staat een matige zuidwestenwind en de minima liggen rond 6 graden. En morgen start de dag wat nevelig en bewolkt, maar in de middag gaat de zon af en toe schijnen. De wind komt uit het zuidwesten, blijft matig van kracht. Het wordt 11 tot 15 graden, alleen op het strand kan het kwik ver achterblijven als het daar mistig is. En de kans daarop is zeker aanwezig met deze zuidwestelijke wind die kou en vocht van zee aanvoert. Zondag is die kans juist veel kleiner, want dan komt de wind uit het zuiden en brengt warmte mee wat tot op de stranden komt. De dag begint met wat regen en flink het ook, maar al gauw wordt het droger en komt de zon tevoorschijn. Het wordt ook warmer dan zaterdag met maxima tussen de 19 en 22 graden. ANB verkeersinformatie De grootste drukte ligt wel achter ons. Er staat in totaal nog 80 kilometer file. Maar toch schiet het nog niet echt op na een behoorlijk drukke avondspits. Zeker niet ten zuiden van Utrecht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar de is de snelheid eruit tussen Nieuwe Rijn en knooppunt Deil. Over een afstand van toch zo'n 16 kilometer. Er zitten wel behoorlijk wat gaten in die file. Maar toch, het rijdt niet echt lekker door. Net zoiets op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Knopend Everdingen en de brug bij Gorkem bij elkaar 12 kilometer file. Werkzaamheden op de A50 arnhem os bij de Waalbrug bij Ewijk. Nou, die zijn nog goed voor zo'n 7 kilometer verder naar het zuiden. En de N279 Helmond richting Den Bosch is dicht bij Helmond Dierdonk. En dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Ouders, help bij het fietsexamen. Welkom bij uw opinieprogramma met beweging. Dit is Avondspits, verzorgd door WNL. Wel WNL. 0800 1121. Ja, zeker nog een maand en dan rijden ze weer door de straten met gekleurde hesjes. De kinderen van het fietsexamen. Gisteren werd het theoretische fietsexamen afgenomen. Een belangrijke test, want het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen. Nederland is nog altijd fietsland nummer 1. Daarom is het ook zo belangrijk dat er 190.000 leerlingen van groep 7 en 8... daarvoor een test gaan doen. Maar wat blijkt? 1 op de doet inmiddels helemaal geen fietstest meer. Onder andere omdat de politie het te druk heeft. Raar eigenlijk dat ouders niet ingezet kunnen worden aan zoiets belangrijks. Het gaat wel om de veiligheid van je kind. En daarom roep ik alle ouders op om in ieder geval te assisteren bij het praktijkexamen. Ik zal mezelf maandag ook aanmelden op school. Het lijkt me wel het minste. Ouders, help bij het fietsexamen. Bel nou? 0800-1121. Goedenavond, welkom bij dit half uur avondspits. Uh, ja, veiligheid is toch eigenlijk het belangrijkste voor je kind uh, en gezondheid natuurlijk, maar... Dat fietsveiligheid, dat, uh, er gaat nog wel eens wat mis, zo'n her en der... Uh, met een auto, met een fiets enzovoorts. Dus wat, wat uh, ja, ver, ik verbaas me erover dat er zoveel kinderen dat dus niet meer doen... en dat er eigenlijk ook geen, uh, ja, geen maatregelen genomen worden om dat te realiseren. Nou, ik doe eens een gooi ouders in te zetten. We worden ook gebeld voor het luizenpluizen, we worden gebeld voor het schoonmaken... we worden gebeld voor Sinterklaas en de Pasen, de de om alles op, op touw te zetten. Maar waarom niet eigenlijk voor dat praktijkexamen? Het lijkt me een hele gezonde zaak. Wat vindt u? 081121 of twitter mee, hashtag eens, hashtag oneens. Ouders moeten helpen bij het fietsexamen. Jido Alberts twittert, oneens, ook zonder examen zorg ik dat mijn kinderen veilig door het verkeer fietsen. Geen examen, gewoon nemen van je verantwoordelijkheid. En Peter zegt mij, twittert, Eerdmans, dit lijkt mij vrij normaal. Zelf heb ik fietsen, ook via hulp van mijn ouders en zus geleerd. Tip, fietsend naar school gaan. Mijn eerste beller is Mark uit Heemstede. Mark, goedenavond. Ja, hallo juist, Goedenavond. Welkom. Uh, ik, ik, ja, dank je. Ik ben uh, net als jij op school geweest in Harderwijk. En daar was het vroeger heel gewoon dat de, de ouders uh, toekeken. Ik ben het ook ja. zeker eens. Want wat je zei, het is heel belangrijk voor de veiligheid. En mijn moeder zat ergens verstopt in het kantoor van Maars of zo te turven of je wel je hand uitstak. Het ging prima. De politieagent kan me eigenlijk amper herinneren. En ik kan me niet voorstellen als de politie het druk heeft. Waarom ja. het dan minder zou moeten worden, want de ouders moeten meedoen... ...maar dan wel een beetje met coördinatie, dat het gewoon op dezelfde manier wordt aangeleerd. Want ik zag laatst in Heemsteden in Klaarover, en nog zo'n voorbeeld dat je dan als ouders in het verkeer bezig bent... ...in Klaarover die gaf iemand die doorfietste een klap met dat stopwoord. Dus dat is ja. niet helemaal de goede manier. In Heemsteden. Wat ik zou toevoegen, ja ja, ja in Heemsteden. het ozen net de heemstenen. Juist. Er gebeurt ook wel eens wat. Nou... En, Ouders vinden het vaak nog leuk ook hoor, Als ik zie hoe, hoe, ze, hoe ze naar elkaar staan te kijken van als we hem mogen, dan vinden ze het allemaal hartstikke gezellig, dus belasting valt ook wel mee. Weet je, ja... Fietsen toevoegen. En ja. je fietsen in het donker met verlichting en meerijden in de auto om te zien hoe, hoe gevaarlijk het is als je gevaarlijk fietst. Dat Dat mag er voor mij gaan toegevoegd. Ik vind het een hele goede, Mark. En ik, ik ben het ook met je eens. Het is eigenlijk heel erg leuk lijkt me om te doen. Kijk, ik ga ook wel eens naar een sportdag voor school. Dat vind ik ook gewoon leuk om te doen als, als ouder. Maar het, het, zo'n fietsexamen is natuurlijk ook hartstikke leuk eigenlijk, om, om, te, om te doen. Je, je ziet het nog eens, mensen. Nog goed voor je netwerk ook. Nou, Mark, we zijn het eens dit keer. Dankjewel. Mark Wessendorp was de eerste beller. U kunt meedoen door 081121 ouders. Help gewoon mee bij het fietsexamen. Han Merof uit Groes. Ja, goedenavond. Uh, ik ben Han. Uh, ik ben het er natuurlijk uh, hartstochtelijk mee eens. En uh, dan ga ik eerst even terug naar, uh, naar mijn tijd dat ik het zelf ook gedaan heb. Ja. En dat je daar als uh, klein daar op de fiets zat en uh, dat het ontzettend spannend was. En je voelde je verschrikkelijk interessant en uh, met zo'n zo hesje om en een nummer. En... Yo, en je deed zo verschrikkelijk best om het allemaal wat je geleerd had uh, goed te doen. Precies. En natuurlijk moeten die ouders moeten daarbij helpen. Ik bedoel Iedereen wil ook graag dat hun kind veilig uh, naar en van school komt. Dus nou als dat het enige is wat ze daarin moeten investeren, nou absoluut doen. Ik ben het ja, wil En Bromsnoor, die vind je niet nodig. De politieagent die, die ik erbij had om mijn, volgens mij ook mijn licht te controleren enzovoort stond hij dat te doen op het schoolplein. Vind je dat nodig of zeg je ja. laat die man boeven vangen? Nou, het is, het is niet noodzakelijk. Het is natuurlijk voor de kinderen is dat natuurlijk wel ontzettend indrukwekkend, maar dat zijn dingen die ook uh, als de politie het daar inderdaad te druk voor heeft, wat ik uh, alles in is geloof, ja. en dan, uh, dan... Dan kunnen de ouders dat zeker ook overnemen. Absoluut. Zeker. Han dankjewel. uit Groes. Nou, ik krijg alleen maar bellen, zeg mijn redacteur Peter, eh, die het ermee eens zijn. Dus we roepen nog een keer op mensen die het onzin vinden. Laat een fietsexamen gewoon door mensen thuis doen of weet ik veel wat. Of de politie moet doen. Maar ben je het niet met mijn stelling eens dat ouders daarvoor meer, eh, meer uit de borstjes moeten komen? Laat me dat weten. Op hashtag oneens of hashtag eens kan het ook. Eh, ik zeg ouders gewoon helpen bij het fietsexamen. Ik ga naar eh, de, de persverlichter van Veilig Verkeer in Nederland. Die is aan de lijn. Uh, José Jong. Goedenavond. Goedenavond. José, uh, nou het is schrikbaar. 20.000 leerlingen doen dit jaar helemaal niet mee met het praktijkexamen. Dat is een aantal dat stijgt. Uh, ook minder scholen trouwens doen, er, doen eraan mee. Uh, jullie, luiden jullie daarom echt de noodklok? Is het zo ernstig? Nou het gaat wel die kant op inderdaad. Er zijn steeds minder mensen beschikbaar uh, die eraan mee willen helpen. Politie die wat minder tijd ervoor heeft... Uh, vrijwilligers die wat moeilijker te vinden zijn hiervoor. Ja. En ja, last but not least de ouders die daar toch geen tijd of geen zin in hebben. Wat vind je ervan? Die... Ook... Ja, sorry, ga door. Ja. Nee, ga. En ook uh, behalve bij het fietsexamen zelf zijn... ...vragen wij ook van de ouders om met de kinderen te oefenen voor die tijd... Ja. En dat gebeurt ook steeds minder. Precies. En dat is wel heel ernstig, want het is juist zo belangrijk voor de kinderen... om zo jong mogelijk met het verkeer te leren omgaan. Ja, die ze er heel veel profijt van. Dat is het hè, groep 7 en 8 hebben we het over. Um, ja. dat, dat, dat is waar het altijd, op die leeftijd is het altijd geweest volgens mij. Um, ja. merk je, merken jullie ook dat de politie steeds zich steeds terug, meer terugtrekt van het fietsexamen? Dat gebeurt ook. Er gebeurde ook weer, zijn ook weer situaties waardoor ze, waar we ze juist weer wel uh, gaan helpen opnieuw. Dat ze hebben gezien, nou, dit, dit werkt niet. We moeten toch, het moet blijven gebeuren. Dus we gaan toch weer helpen. Of politiemensen die het in hun vrije tijd doen, omdat het, het zo belangrijk vindt. Ja. Maar ja, door nieuwe regels uh, van de overheid die bepalen wat ze wel en niet mogen doen, waar ze uren voor krijgen... Ja, die bepalen dat daar weinig tijd meer voor is. Nee, we, bedoel, ik weet toevallig uit mijn eigen vraag dat er ook wethouders worden opgeroepen om dat te doen. Dan denk ik, nou, voordat je dat gaat doen en hele gemeentes gaat aanschrijven... Dan, de, qua personeel kun je toch beter de ouders uh, een briefje sturen van jongens, ja, wie, dat wie doet ermee? Het, uh, het allermooiste zijn, want dan zien ze ook de waarde ervan ja. in. En uh, inderdaad, wat er ook al gezegd is, het is ook gewoon leuk om te helpen... Ik en om te kijken en om te beoordelen of de kinderen het goed doen. Leuker dan luizenpluizen, toch? Lijkt me wel. Daarom. Ja, Hé, hey, even... maar nemen jullie die oproep over dan vanavond spits... om, om, om te zeggen, ouders, doe mee? Uh, ja, dat lijkt me een hele goeie. Kijk, keihard ja. Om, ja gewoon, ja, ja. Het is te belangrijk voor de kinderen... die na groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan. Ja. En dan heel vaak op de fiets. En als ze dan niet kunnen fietsen... of niet eens weten hoe, ze, hoe het verkeer werkt... Hm. Ja, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. En eens. ik denk niet... Dat ouders dat op hun geweten willen hebben. Nou, mooi. Dat is mooi om te horen. Veilig Verkeer in Nederland doet, doet eraan mee. Oproepen ouders om dat om fietsexamen overeind te houden. Dankjewel, José. José de Jong, persvoorlichter van VVN. Zometeen de Fietsersbond die zal er ook niet, uh, niet tegen zijn, denk ik. En ik krijg nog steeds heel veel eens. Ik kan er niks aan doen. Het is een, uh, nou ja, ik vind het geen open deur, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het is wel iets wat mensen wel uh, instemmend begroeten. Ouders mee laten helpen, meer dan nu bij het fietsexamen. Want het gaat, het gaat niet goed met het fietsexamen. Spinozum twittert, uh, oneens. Hey. De meeste ouders kennen de verkeersregels helemaal niet... en weten niet hoe in te grijpen. Het is soep. En Salty Ron zegt, hashtag eens. Er zijn al verkeersouders die meewerken. Veel ouders kunnen er trouwens ook iets van leren. Kijk, daar zegt hij ook nog eens wat. Erik Ger. ...uit Kerkrade. Goedenavond. Goedenavond. Erik. Vertel. Ja, nou, ik ben het sowieso volledig eens met, uh, met de stelling... ...dat de ouders meer betrokken moeten worden bij, uh, bij de fietsgezamels. Ja. Uh, ik ben zelf vrachtwagenchauffeur, dus ik ben zelf ook uh, constant op de weg. En ik heb een zoontje van acht. Nou, die gaat ook meestal dat je met de auto naar school toe gaat. Als het een beetje verweer is, dan is het op de fiets... Alleen doen altijd over een drukke weg, dus ja, het is wel belangrijk dat vanaf klein tot aan, zeg maar, uh, ja. die regels uh, bijgebracht worden. Ja, ja, ja, je ziet en... Af en toe qua periode, denk je, oei, oei, oei, dat, uh, met die kids, met die guppen, dat gaat net goed. Ja, dat klopt. En niet alleen de kids, ook de automobilatie, die kan er af en toe van. Nou, dat is het natuurlijk. En alles zit onder de tijdsdruk, want de ouders moeten op tijd, en dan zie je vaak, die gaan crossen, en de kinderen op de fiets. En dan is het soms donker en ja. geen licht, enzovoorts. Oké, okay, dat zijn we eens... Bedankt, eh, Erik. En rij voorzichtig. Merci. Antigeluid twittert. Oneens, examen doe je toch virtueel op de iPad? Hebben ze vast een leuk spelletje voor bedacht. Eh, we gaan naar meneer Noorderloos uit Urk. Goedenavond. Goedenavond. Zegt u maar, meneer Noorderloos. Nou, uh, ik ben het eens met de stelling. En waarom ben ik het eens met de stelling? Kijk, bij ons op Urk, waar ik vandaan kom... ...daar heb je nou ook moeders die zijn er gewoon thuis bij de kinderen... En die hebben dus de tijd om uh, voor hun kinderen het te zijn. En ook op het vlak van bijvoorbeeld schoolwerk of in de omtrent, uh, ja dan het fietsexamen. Ja. En dat heeft te maken dus met een saamhorigheidsgevoel. En dat is wat er bij ons ook nog speelt. En die mentaliteit, daar gaat ons land zachtjes aan toch een beetje naar afleiden. Ja, Eigenlijk, uh, uh, laat de rest maar. Bijvoorbeeld, uh, bij ons op Urlijk vroegen ze uh, in een bejaardentehuis... Mm. mensen die andere ouderen bouwden voeden of smorgens bouwden wassen. Ze hadden in een dagtijd gewoon tientallen aanmeldingen. Ja. Het heeft te maken met een stukje eigenwaarde en ook naar je kinderen, naar de buren, naar de familie, ja. naar iedereen. U, u zegt een stukje urk in, in elke stad zou welkom zijn. Ja, dat ik voor. Zo, een stukje urk. Een stukje urk in, de, in elke stad, ja. Dat, dat is misschien wat, wat, wat Nou goed, op dit punt front kunt u gelijk hebben. De mensen zijn waarschijnlijk zeer betrokken op urk. Ja, dat bedoel ik. Kijk aan, meneer Noordeloos, het is helder. Bedankt voor uw reactie. Graag gedaan, hey, merci. Hai. Dag. Av Na avondspits 20801121. U komt gratis binnen. Ouders helpen gewoon bij dat fietsexamen. Ik heb een oneens. Die mevrouw wordt nog besproken. deel met mij. Zometeen kunt u er horen. Waarschijnlijk uh, niet op zondag. Uh, twittert iemand uh, op Urk. Uh, meehelpen. Maar Santi Ron zegt eens. belachelijk dat ouders er niet aan meewerken. Ouders ook grote veroorzaken van verkeersonveiligheid bij scholen. En uh, Margro die zegt. ouders helpen bij fietsexamen. Ik ben het ermee eens. Maar ouders moeten ook stoppen met het halen en brengen met de auto. Ga toch fietsen. Mensen, ga toch fietsen. Ik heb mevrouw Colin uit Delft. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben het ermee oneens. In zoverre dat ik vind dat het op de middelbare school moet gebeuren. Omdat zodra uh, de leerlingen op de middelbare school komen... ze alles aan hun laars lappen. Geen licht tegen het verkeer in. Op Aha. de stoep fietsen. Uh, midden door uh, voetgangers... Uh, Gebieden, fietsen, ja. noem maar op. En dus, er wordt uh, van overheidswegen wordt er niet op gecontroleerd, ook met de verlichting niet. Terwijl je, als je op examen gaat, wordt er als eerste naar je verlichting gekeken. Ja, maar wat is er dan is mis? Nee, mevrouw Kollen, zouden we dan niet een herexamen moeten doen in, zeg maar, klas 2, ja. middelbaar onderwijs? Dat zou ook heel goed kunnen. Dat is niet zo gek, hè? Ja. Nee, ik vind het eigenlijk een heel goed idee. Ik ga het eens dus vragen aan de fietsersbond, want die komt net binnen fietsen. Dank u wel, mevrouw Kollen. Ja hoor. Dag. Dag. Meneer Hugo van der Steenhoven, welkom. Goedenavond. Ja, goedenavond. U, u bent directeur van de Fietsersbond, zoals gezegd. Uh, ja. nou even direct dat punt van mevrouw Collen. Een herexamen uh, op de middelbare school, zou dat nou niet een goed idee zijn? Nou, wij uh, zeggen al, uh, al wat langer. Van, uh, zeker in die, uh, in die brugklas zou het ontzettend goed zijn om, uh, om een, uh, een herexamen te doen. Of in ieder geval fietsles of praktisch ja. fietsles ja. te doen. Omdat, omdat veel kinderen die. Uh, en gaan te laat fietsen op de basisschool, hè? omdat ze de fietsexamen niet hebben meegemaakt. Of omdat ze al hele late lichte pas gaan fietsen. En mm. hebben weinig fietservaring als ze naar de middelbare school moeten. En dan moeten ze vaak verder fietsen ja. en dan langs gevaarlijke plekken. Dan uh, is het juist hartstikke nodig om, ja. uh, om, uh, om uh, bij te spijkeren, zeg maar. Dus ik ben het daar helemaal mee. Mooi. Nou blijkt, en dan gaan we het over het fietsexamen op de lagere school, dat er heel veel ja. kinderen geen examen doen omdat ze helemaal geen fiets hebben. Dat, dat, ja. dat, omdat ze eigenlijk altijd gebracht worden, zomer, winter, altijd met de auto. Dat lijkt erop dat heel veel kids gewoon, terwijl fietsland nummer één zijn, zei ik. Begint ja. dat een beetje onderuit te kachelen? Ja. ja, gelukkig fietsen er nog steeds wel heel veel kinderen naar school. Maar inderdaad, een toenemend aantal niet. En als je kijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop kinderen zelfstandig naar school fietsen. is de afgelopen twintig jaar verschoven van 6,5 naar 9,5. En dus uh, je ziet heel duidelijk dat uh, st kinderen steeds later zelfstandig naar school gaan fietsen. Maar komt dat door? Dat is natuurlijk... Ja, onder, onder andere denk ik uh, door uh, dat ouders zich uh, angst. Uh, angst terecht of onterecht ja, ja, ja. zorgen maken over de veiligheid. Nou, van, uh, je ziet van toch ook, kinderen. maar Hugo, je ziet ze soms ook fietsen. Denk je, ja. jongens, jongens, zo jong en zo klein. En dat gaat dan heel snel. En dat stopt dan gelukkig op tijd. Maar ik denk ook ja. wel eens als mijn dochter, ik, ik weet nog niet of ik het aandurf hoor, op, op ze ja. uh, zes is. Nou, ik heb, ik heb op een gegeven moment bij mijn, uh, mijn zoon ook uh, een tijdje achter hem aangefietst. Zonder dat hij er wist. Zonder <laughs> dat hij het wist. Uh, oh, de ja, fietsersbont is vlakbij. <laughs> ja, om gewoon even te kijken hoe gaat het. En om later ook even met hem over te hebben van ja. bepaalde situaties. Hoe je die oplost. En, uh, kijk, kinderen, het is voor kinderen ontzettend belangrijk om toch zelfstandig ook uh, mobiel te zijn. In een nee, school, de en ja. Nee, ja. tuurlijk. Dus hey, dat, moeten we, dat moeten we in stand houden. Dus we moeten die, die, die schoolexamens... Die fietsexamen, dan moeten we gewoon zorgen dat die blij zijn. Ja, wij Wat... roepen ook onze vrijwilligers op, en onze ja. leden op, eventueel te helpen daarbij. Kijk, dat is een goede. Ik roep ouders op, jullie vrijwilligers. En jij hebt ook gezegd, dat jullie het verplichten, geloof ik, hè, dat fietsexamen voor scholen. Nou ja, goed, verplichten, uh, dat klinkt meteen... Uh, uh, je moet weer van alles. Ja, dat klopt. wel. ik denk wel dat het gewoon eigenlijk in het lesprogramma gaan moeten. Hè. Dus dat het ministerie van Onderwijs zou moeten zeggen... Standaard. Goed, ja. dit, dit hoort eigenlijk gewoon bij het lesexamen. En... We moeten inderdaad kijken hoe in de grote steden, waar, uh, waar misschien een aantal kinderen geen fiets hebben, hoe we door middel van een slimme oplossing, hè, met, met, met huurfietsen of oude tweedehands fietsen die opgeknapt worden, dat we die. ...beschikbaar ja. hebben voor, uh, voor kinderen zodat ze kunnen leren fietsen. Precies, de kwetsbaarheid van kinderen op de fietsen. Het is logisch, het is volkomen logisch. Dankjewel Hugo van der over directeur Fietsersbond. Merci, in avondspits luistert u naar de stelling... ...ouders help gewoon bij het fietsexamen... ...want 20.000 leerlingen doen er helemaal niet aan mee... ...omdat ze a. geen fiets hebben en b. de politie trekt zich terug. Uh, er is niemand die het eigenlijk wil doen, dus ouders meld je. Uh, we gaan eens dus naar de wellers toe, 0800 11 21, en reageert u nog maar. Uh, Leni van der Geer. Ja? U spreekt met Leni van der Geer, ik ben gepensioneerd lerares. En ik dacht, jullie vergeten een hele categorie. Opa's en oma's, maar niet alleen opa's en oma's. Een heleboel babyboomers, die komen de collega's van mij... die worden binnenkort gepensioneerd. Die kunnen A, met kinderen goed omgaan. B, kennis overdragen. Ja. En die... Ouders hebben partijbanen en de dagen dat ze vrij zijn moeten ze en helpen op bij het overblijven en mm -hmm. huiswerk thuis doen, die stikken van. Maar ja. die actieve gepensioneerde opa's en oma's en leraren en leraressen die zo direct eraan komen, nou die zijn nog zo fit als wat. Fit als een, ja. Ja, fit, die boomers, nou, en die, die vinden het leuk om met kinderen om te gaan. Precies, en het houdt ze fit, houdt ze erbij, en bovendien is het heel vertrouwd. Ik vind het wel heel goed, opa's en oma's sluit, sluit u aan, dan zeg ik meteen u na, mevrouw Van der Geer. Ouders, opa's, oma's, pensionado's, herintreders, ja. doe mee, want het is belangrijk, Fietsexamen, Tuurlijk, Leni van der Geer, ik ben mee eens. Bedankt voor uw reactie uh, bij Avondspits. Uh, even kijken, ik krijg bijna niemand tegen, ja, nu nette komt er weer alleen binnen, maar Willem, meld je maar uit Heinenoord. Ja, hallo. Hallo, Willem. Willem, Willem Pijnakker uit Heinenoord. Ik heb uh, juist gebeld op tot het 11.21. Omdat ik het zo belangrijk vind dat er gefietst wordt. En niet alleen uh, gefietst. Maar iemand zei. Het moet bij de middelbare school. Maar dan ben je al te laat. Ze moeten voor de middelbare school al kunnen fietsen. Ja. Want bij de middelbare school wordt de eerste fiets het meest gebruikt. Dat ben ik. En daar is het, volgens mij het risico het groot. Maar die mevrouw die zei. Ik dacht, mevrouw. Colin was, maar ik weet niet... die zei, het is wel belangrijk dat ze dan... Laar, zijn ze natuurlijk in de puberteit... en lappen ze alles aan hun laars, die kids. En dan is het wel verstandig om er nog eens even een testje tegenaan te gooien, wellicht. Ter ja, opfrissing. Nou ja, dat zou kunnen, ja. Ja, maar, ja. Mijn tweede verhaal is dat ik 78 jaar ben... en ik heb 42 jaar en Rijden en een bronfietszaak gehad. Dus ik... Uh... Ik ben er erg voor om ja. uh, mijn medewerking te geven. Goed zo. Willem, je doet gewoon ook mee. We, we, we roepen eigenlijk alles op. Misschien ook wel eigenaren van fietswinkels. Uh, om, ja. uh, om, uh, om dit mogelijk te maken. Dat iedereen, ieder, kinder, uh, ieder kind weer eens een fietsexamen krijgt. Dankjewel Willem Pijnakker. Evelien twintig Eens, we dienen de politie te helpen met fietsexamens op school. Schrok me laatst. Dood van slecht fietsende kids op de Lineusstraat. Dat zal wel Amsterdam zijn. Uh, dan ga ik naar uh, Gerrit Marcus en die zegt oneens. Er zou sowieso op vroegere leeftijd dat op school aan verkeer en veiligheid gedaan moeten worden. Dus in het lespakket. Ja, iedereen die net gebeld heeft met dat nummertje 1121... die kan zich nog steeds brengen, melden, ook al zijn we nog even bezet. 081121, ouders, opa's, oma's, help gewoon mee... om dat fietsexamen mogelijk uh, te, te maken. Er zijn nog lijnen vrij. Nu nog één lijn, dus je kunt nog uh, inhaken. Mino uit Hengelo. Ja, goeie avond, Mino. Mino? Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Want ik ga zelf maandag helpen met het fietsexamen. Omdat ik toevallig de verkeersauto in onze school vervang, want die heeft iets anders. Jo, wat goed. Jij hebt jezelf al aangemeld? Ja, ja. ik ben ook in principe klaar over. Dat doe ik twee keer in de week. Wat leuk. En dan ja, vervang ik nou de verkeersauto maandag met het fietsexamen. Ja. ja. Ja, ik vind het wel belangrijk. En het is gewoon Reven. belangrijk. Het is gewoon echt belangrijk. Vroeger, als kind, kind, had je het niet in de gaten. Maar het is natuurlijk heel relevant. Het scheelt, denk ja, ik. Ik durf ja, wel te zeggen dat het doden scheelt. Ja, maar het en... is ook het. Eigenlijk is het ook het grootste probleem dat rijbewijzen van mensen. worden weggegeven als school. of als een zwemdiploma. Eens? Iedereen kan hem uiteindelijk halen. Vijf keer staartsexamen doen. en, en dan heb je hem al Ja. Ja, en daar zit het hem ook een beetje in. Kijk, kinderen moeten natuurlijk ook wel een keer een rare ooit kunnen maken op, op de straat, want het zijn natuurlijk kinderen die alles nog moeten leren. Oké. Okay. En, en die, als ze 24 zijn, dan zien ze pas eigenlijk de echte consequenties in. Eens. Mino uit Engelo, dankjewel. Ik ga naar Perry, want die is er niet mee eens. Perry Veldwijk. Goedemiddag, ja. je komt binnen, Perry. Ja, goedenavond. Hallo. Uh, hallo. Eh, uh, ja, ik was het ermee oneens, uh, in ieder geval. Helder. Want, eh, uh, eh... Uh... Ik merk gewoon heel vaak dat uh, ouders of oudere mensen of mensen op de fiets zelf gewoon heel vaak de regels niet kennen. En, uh, en als je dat dan je, je kinderen gaat leren, dan schiet het nog niet op, denk ik. Nee, waarom niet? Ja, je kunt toch in ieder geval je best doen. En, en zo'n examen. Kijk, 95% slaagt sowieso hè, van alle kinderen. Dus het is redelijk uh, te goed te doen. Alleen het, het helpt je wel even focussen als kind op, op de weg ja, maar dan moet je het wel goed aangeleerd krijgen. En als je het uh, ja, ja. in het begin al, al verkeerd aangeleerd krijgt, dan, dan, uh, ja, dan blijft het natuurlijk gevaarlijk. Dat dus, is waar. Uh, die gisteren heb die ook weer zoiets gehad. Had ik ook bijna een fietser voor de, de vrachtauto. Oh jee. Uh, dus ja, het, ja, het, Jij het, het moet van alle kanten komen. komen. Ja, Sorry, het moet van alle kanten komen Perry en ik moet er een punt bij zetten, want we zijn door de uitzending heen. Het is jammer, maar velen steunden mij in het pleidooi, opus, oma's zijn eraan toegevoegd, Ouders. Fietsenhandelaren enzovoorts om te controleren. Prachtig, help bij dat fietsexamen. Mooi. We gaan eruit. Zo meteen gaat Brans met boeken verder. En daarin interviewt Wim Brands schrijfster Nelke Noordervliet. Omroep WNL is zondag alweer te zien vanaf half tien op Nederland 1 met Eva Jinek op zondag. Daarin zitten Halbe Zelstra, Angela Schrijf en Arnold Karskens. Mooie uitzending dus. Zondagochtend Eva Jinek, half tien Nederland 1. Deze en ook andere uitzendingen van Avondspits zijn terug te luisteren. Via het adres omroepwnl.nl slash avondspits. De tijd vliegt. Deze week zit er ook alweer op. We hebben de hele week graag voor u verzorgd. Vanaf maandag zijn we weer. Nieuwe stelling natuurlijk op deze tijd. Half zeven, Radio 1. Wens u een heel fijn weekend namens de redactie Jan, Richard, Henk en Peter. Wens u dat ook. Dus tot maandagavond, half zeven. Tot avondspits. Dames en heren.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 Voorsprong boeken. Kijk voor AccountView bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Dit is Radio 1.